Noem de derde vers van Psalm 118. Vervolgens willen we lezen uit 1 Samuel het 19e hoofdstuk vanaf vers 10 tot en met 24 <tie> Saul nu zocht met de spies David aan de wand te spitten Dat hij ontweek van het aangezicht van Saul die met de spies in de wand sloeg toen vloog David en ontkwam in diezelfde nacht maar Saul was ontboden een tot Davids huis dat ze hem bewaarden, dat ze hem morgens doden. Dit gaf Michaël zijn huisvrouw David te kennen, zeggende. Indien gij uw ziel deze nacht niet behoort, zo zult gij morgen gedood worden. En Michaël liet David door een venster neder. En hij ging heen en vluchten en ontkwam. En Michaël nam een beeld en ze legde net in het bed... En ze legden een geitenvel aan zijn hoofdpeluw en dekten het met een kleed toe. Zou nu zo'n boden om David te halen? Zij dan zeiden hij is ziek. Toen zond zo'n boden om David te bezien, zeggende, brengt hem in het bed tot mij op, dat men hem dode. Als de boden kwamen, zo zie, zo was er een beeld in het bed. En er was een geitenvel aan zijn hoofdpeluw. Toen zeide Saul tot Michaël: Waarom hebt ge mij al zo bedrogen en hebt mijn vijand laten gaan, dat hij ontkomen is? Michaël nu zeide tot Saul: Hij zeide tot mij: Laat mij gaan, waarom zou ik u doden? Alzo vluchtte David en ontkwam, en ik kwam tot Samuel Rama En ik gaf hem te kennen al wat Saul hem gedaan had. En hij en Samuel gingen heen en ze bleven te naiot. En men boodschapte Saul, zeggende, zie, David is te naiot bij Rama. Toen zond Saul boden heen om David te halen. Die zagen een vergadering van profeten profeterende. En Samuel staan over hen gesteld. En de geest Gods was over Sauls boden. En die profeteerden ook. Toen nam men het Zouwe Zouw en zo zond hij andere bode, en die profeteerden ook. Toen voer Saul voort en zond de derde bode, en die profiteerden ook. Daarna ging hij ook zelf naar Rama, en hij kwam tot een grote waterput, die te zicht was, en hij vraagde en zeide, waar is Samuel en David? Toen werd hem gezegd, zie zijn... Ze zijn te Nayot bij Rama. Toen ging hij derwaarts naar Nayot bij Rama. En dezelfde geestgas was ook op hem. En hij al voortgaande profiteerde totdat hij te Nayot in Rama kwam. En hij toeg zelf ook zijn klederen uit. En hij profiteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuel. En hij viel bloot neder diezelfde dag. En gaan ze nacht, daarom zegt men...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 En Christus Jezus den Heer, door de heiligen geest. Amen. Zoeken we het gezicht is Heer. Heer, in het licht van de volmaaktheid van uw wezen en de heerlijkheid van uw goddelijke deugden, hoe zou een nietig stof, die ragen te gevolgen van de diepten van de val met zich, vrijmoedigheid verkrijgen in de toenadering en tot uw heilige troon, zo gezelven niet door de dauw van uw goddelijke geest het kool nemen? Van het altaar in de lippen beroeren, opdat u die vrijmoedigheid verlenen om tot u te naderen en ons met de gemeente nu de levenden God te betrouwen. Want de Heer zekerlijk, u voert uw goddelijke raad uit. En die uitvoering van uw goddelijke raad leunt op een eeuwige raad. En in die eeuwige raad zijn al uw deugden opgeluisterd. En is de eeuwige zaligheid vastgelegd op grond van het tussentredende. En plaats de werk van hem die uit de schoot is uitgegaan. En in de volheid van de tijd gehoorzaam zijnde tot in de dood. Tot in de dood als kruisers genoegdoening gaf aan al die geschonden deurden maar ook de zaligheid van uw gemeente verwierf in de dadelijke gehoorzaamheid en in de lijdelijke gehoorzaamheid als strafdragend de schuld en de straf van uw gemeente weggedragen hebt. En op grond van die bediening zoudt u vanavond ons kunnen vervrijmoedigen als we ons samen u de Heere betrouwen en in die uitvoering van uw raad ligt. En niet alleen de toebrenging verankert die u eenzijdig en almachtig en volmaakt zal uitvoeren. Want als u werkt, wie zou het kunnen keren? En als u werkt, heren wie zou het kunnen tegenstaan? En het is nog altijd de waarheid, ik doe het niet om u een wel, maar om een grote naam zowel, omdat die verheerlijkt worden. Maar niet alleen dat u die toebrenging uitwerkt, maar ook de bewaring van uw gemeente, want ze worden in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid die ze bereid zijn van voor de grondlegging daar wereld. Want de Heer in zichzelf, dan is het ook maar rietwe dat van de wind heen en weer wordt bewogen. En uw oude knecht zong het ons voor, en ze hebben mij omringd als de bijen. Maar mocht ook weten en... Zijn als doornen vuur vergaan. Zoudt u ook willen leren dat uw bewarende goedheid garant legt Voor de toebrenging en volmaking. Maar het is ook naar uw goddelijke raad om uw volk te oefenen in het zaligmakende geloof. Waar uw kerk zijt, gegeven tot kennis, gerechtigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En die zoete onderwijzing, waardoor die roeping en verkiezing wordt vastgemaakt. Waar u zich ontsluit vanuit het woord, als die mogelijkheid tot zalig worden. Waarin u verklaart de heerlijkheid van uw persoon, om u in uw ambtelijke bediening van profeet, priester en koning te kennen, maar ook als die grote voorspraak boven. En boven dit alles in uw de gerechtigheid ook de bloedraak openbaart aan de uwen. Tot een zeker teken dat uw kerk in uw handpalmen graveren. En dat voor een erfdeel heren die steeds meer en steeds dieper ervaren moet wat het zeggen wil. Een adamskind te zijn die in de ontlediging van alle waardigheden als naakt voor u wordt bevonden. En die doorleven moet dat ze niet één moment zichzelf zijn toebetrouwd. Maar nu ligt dit alles in uw goddelijke middelaarsbediening vast ook. Als we daar vanavond over mogen denken, dan ligt er een les voor uw ganse gemeente. Maar in dat woord wordt ons ook beschreven. De helse aanvallen van hem die de mensenmoorder is van den beginne. Waarvan uw woord zegt dat hij kleine tijd heeft en grote kracht, en dat hij rondgaat als een brietende leeuw, zoekende wat hij kan verslinden, maar ook als een engel dat licht zich komt te openbaren. Heere, en dan zegt u woord, indien het mogelijk ware, zou hij zelfs u verkoren en verleiden. Doet ons verstaan dat de zaak van uw gemeente uw zaak is. Als elkaar u de heren opdragen van u biddend, of u in die toebrenging vandaag nog mijn wonderen doet, ook daar waar men niet tot uw inzettingen kon komen. En andersom, Heer ach, wat is de praktijk van het leven? God is best. En we houden hem maar voor het lest. En de dingen van de eeuwigheid kunnen soms zo ver buiten ons liggen, terwijl ze nu nabij zijn. We dragen de zorgen aan u op van hen die in ziekenhuizen en in huizen verblijven. We denken, Heer, aan het rooddragende in de gemeente, dat u wees en weduw en staande houdt, wedunaren, sterke ouders, vertroosten in het gemes van hun dierbaren. Bouwt uw kerk, Heer, verstoord, satans rijk, de kleine vossen, de wijngaard, de verderven, en het wild uit het woud is omverroet. Doet ons begrijpen dat de stam Juda blijven tot eeuwigheid toewaakt, Zo voor uw ganse Sion. We denken aan allen die uw kerk dienen mogen in de ambtelijke arbeid. Ook hen die worden opgeleid tot de dienst van uw woord. Ook een der broeder studenten die vanavond met ons zij. U mocht zijn ziel vertroosten en onderwijzen. En waar u is er als God zijt die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Geef ook uw knecht die eenvoudigheid. Die zo betamelijk is in de bediening van het woord om Jezus wel. Amen. wij zingen van psalm 35 de versen 1 en 2 knoom 35 versen 1 en 2 twisten met mijn twisters hemelheer ga mij bestrijderen toch de keer wel spieger rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te vernuiken, beletten doptocht reed vooruit. Zo worden ze in hun loop gestuit, vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben u heil alleen. Beschaam zijn hun trotse waan, die mij zo vreed na het leven staan. Zo worden ze achterwaarts gedreven en rood van schaamte, doe hem beven. Die kwaad verzinnen tegen mij, dat al hun list verrijdeld zij. Verstrooi hen als de wind het kaf, Gods engel drijf hen van me af, 35 de versen 1 en 2. Beliefden, daar was een grote rode draak. Hebben de zeven hoofden en tien hoornen op zijn hoofd en zeven koninklijke hoeden? En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels en werp die op de aarde Gezicht van de vrouw in baarsnood. Zoals Johannes getoond werd op de Patmos, Had een heel wonderlijk beeld gezien. aan een vrouw gezien. Die vrouw die was in nood, En op haar hoofd was het licht van de zon. En aan haar voeten was het maanlicht. En daartegenover zag Johannes die vurige rode draak. En daarmee heeft Johannes mogen zien hoe de strijd zal zijn van de gemeente gods. Nooit minder, niet meer, veracht ze maar niet. En denk er niet gering over, want dan kent u... De verborgenheden van Koninkrijk Gods niets. Er staat van geschreven dat ze komen uit de grote verdrukking. En er staat van de levende kerk dat ze nauwelijks zalig wordt. De vurige rode draak. Die vergrimde tegen de vrouw die het jongs gebaren zou en... Als dan het jongske weggerukt is voor God en zijn troon, dan ziet Johannes dat de draak vergrimt tegen de vrouw die dat jongske gebaard had. Dan werpt hij alle macht en kracht op die gemeente, die nieuwtestamentische gemeente, die hier op de aarde is. En als God dan niet zijn plaats had bereid in de woestijn, dan zou de toebrenging van de gemeente hopeloos zijn. Maar nu dat goddelijke wonder: dat ze in de kracht Gods worden bewaard. Tot de zaligheid die ze bereid zijn van voor de grondlegging der wereld. Wat bedoelen we nou eigenlijk? Waar dat de gemeente Gods hier op aarde de naam van de strijdende kerk. Wel degelijk draagt. En dat die strijd van die levende kerk onzochelijk hoog zijn kan. En dat de vijanden veel zullen zijn. En dat dat zal wezen tot de dag van Christus komst. Er staat dat die mensenmoorder korte tijd heeft en grote kracht. De zaak van de gemeente gods vraagt vanavond onze aandacht. Dit doen we met de hulp, God. Ja, zeggen we makkelijk. Hoor. Maar laat me waar wezen. En spreken en luisteren. Uit de Bijbellezing Die we met elkaar een poosje mogen houden. En vanavond in vervolg wil ik u wijzen naar één Samuel. Daarvan... Het negentiende hoofdstuk. En voor vanavond de versen 19, tot en met 24. 1 Samuel 19, 19 tot en met 24. En mijn boodschapte Saul zeggende, zie, David is te naaiot bij Rama. Toen ze Saul boden heen om David te halen, die zagen een vergadering... Van profeten profeteerende, en Samuel staande over hen gesteld. En de geest Gods was over Saul's bodem, en die profeteerde ook. En toen men Saul boodschapte, zo zond hij andere boden en die profeteerden ook. En toen voer Saul voort. En zong de derde boden en die profeteerden ook. Daarna ging hij ook zelf naar Rama en kwam tot een grote waterbud die te zeghu was. En hij vraagde en zeide, waar is Samuel en David? Toen werd hem gezegd, zie ze zijn te najot bij Rama. Toen ging hij derwaars naar najot in Rama en dezelfde geestgods. Was ook op hem. En hij al voortgaande profeteerde. Totdat hij ten Naiot in Rama kwam. En het ook zelf ook zijn klederen uit. En hij profeteerde zelf ook. Voor het aangezicht van Samuel. En hij viel bloot neder dezelfde ganse dag en de ganse nacht. Daarom zegt men. Is Saul ook onder de profeten. Gods bijzondere leiding door de heilige geest. Ik wil deze schrift over Denking ontschrijven met Gods bijzondere leiding door de heilige geest. Drie gedachten, namelijk ze is tot Davids behoud, ten tweede tot ontwapening van de helle macht en ten derde tot vernedering van Saul. Als bijzondere leiding door de Heilige Geest is zes tot Davids behoud. kunt u in de schrift vinden. En men boodschapte Saul, zien, David is de Nijod. Hij zat er goed door. En zist op. En is tot ontwapening van de helle macht. Want er staat er. En toen men zou boodschapte, zond hij andere boden en die profeteerden ook. En ze is tot vernedering van Saul. En hij toch zelf ook zijn klederen uit. En hij profeteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuel. En ook viel hij bloot neder dezelfde ganse dag en de ganse nacht. Tot vernedering van Saul. En dan geeft hij Gods geest. Onze leiding en getuigenis in dit bijzondere schriftgedeelte. Geliefden. Er ligt natuurlijk. Een ingrijpend verband met deze schriftgedachten. Waar wij in het verleden, met elkaar door een en andermaal over gedacht hebben. Op verschillende plaatsen in deze korte schriftoverdenking komt men het woordje Rama Jot tegen. Ze hebben dus in de schrift een bijzondere plaats. En ze hebben ook een bijzonder doel om ons iets te leren. Wat? Het bijzondere werk van de Heilige Geest. Dat vraagt onze aandacht. Maar ook hoe op bijzondere wijze de Heere zijn gemeente behoudt, behoedt en leidt. En daarin steeds opnieuw weer toont dat hij voor zijn eigen werk instaat. En deze gedachten, die mogen toch wel postvatten, want mensen geloof dat nu maar, Gods kinderen kunnen niet voor zichzelf instaan en ze kunnen ook niet voor hun eigen werk instaan, ik bedoel de genade, maar het is altijd maar weer, ze worden door de kracht Gods bewaard tot de zaligheid die ze bereid zijn van voor de grondlegging der wereld. Wanneer dat we hier spreken over Rama en over Nayot, dan moeten we die plekjes zoeken in de plaats waar Benjamin zijn erfdeel kreeg. Dus in dat deel waar de Heer op een bijzondere wijze toen het lot geworpen werd, gezegd heeft, daar zal Benjamin wonen. Dat is onder de vleugelen van Juda. Dat kunt u weten als u wat thuis bent in de Bijbelse geschiedenis. En Het is heel wonderlijk. Dus Benjamin daaronder de paraplu als het ware van Juda. En daar in Najot, vlakbij Rama. Daar vinden we ook een deel van de stam van Levi. Want toen de heer het land deelde en de ordening daar Levieten stelde. Toen zijn er zekerlijk vrijsteden, u weet, er zijn zes vrijsteden, nu kinderen leren in die opstek zo op school. En er zijn profetensteden. En overal in Israël, daar werden uit die stam van Levi profeten gezonden. Die kwamen uit Levi om het volk te onderwijzen en die kwamen tot hun opleiding daartoe op de profetenscholen, zoals men toen in Israël ze kende. Dus deze geschiedenis, die heeft hele rijke gedachten in zich. Hoe zowel de stam van Juda, hoe de stam van Benjamin, hoe de stam van Levi, op een bijzondere wijze worden voorgesteld en wat hun taak is in de openbaring van het Koninkrijk Gods. En waarom vraagt dat nu onze aandacht? Wel, dat is bijzonder onze aandacht in het licht van David. U weet wel waarvan ze gezongen hebben. Hij heeft zijn tienduizenden verslagen. Maar als u de vorige Bijbellezing hebt beluisterd, kon meeluisteren. Dan weet u, als we David vinden in Ramat, Rama later in Naiot, dan vinden we daar geen krachtige helds. Dan vinden we niet iemand die ze toezingen. Dan weten we dat David op de vlucht is. Hij is gevlucht uit gibea Sauls, waar David zijn hofhouding had, omdat ze op zijn leven geloerd hebben. En als u zich nog herinnert, dan is hij op een wonderlijke wijze ontkomen doordat zijn vrouw Michal, en ik ga die Bijbellezing van de vorige keer niet herhalen, natuurlijk niet, maar dan weet u even het verband weer, een beeld in het bed legt en David door een raam is gevlucht. En toen is hij in de nacht zijn ballingsleven begonnen. En ik heb u de vorige keer gewaarschuwd en gezegd, mensen, hier had David niet op gerekend. Op strijd, nou ja, op drukwegen een beetje, maar dat er een tijd in zijn leven zou aanbreken, dat hij als een balling over de aarde gaan zou, dat hij alles kwijt zou raken, en dat hij als een eenzaam mens een ballingsleven tegemoet zou gaan. Nee, zo diep had hij zijn wegen niet voorgesteld, maar had u ze zo diep voorgesteld, volk God. Is zijn weg niet in de zee? En is zijn pad niet door grote waters? En worden zijn voetstappen, die worden toch niet gekend. En deze man, die is op de vlucht gegaan. En dan is hij naar Rama gegaan. Waarom? Waarom niet naar Bethlehem? Daar is toch zijn huis, zijn ouderlijk huis. Daar is toch Isaïe. Er zijn toch ook die krachtige helden die eenmaal dienden in het leger van Saul, de groten in Israël, om daar bescherming te vinden. Maar deze man Gods heeft ervaren dat prinsen maar geen betrouwen waar je toch geen heil bij vindt. Hij is met de ontzaggelijke levensraadsels en zijn levensvragen naar Rama gegaan. En waarom is hij naar Rama gegaan? Wel, daar was zijn hartevriend. Daar was zijn geestelijke vader. Daar was Samuel. De rechter. En de ziener. Hij is met de noden van zijn leven gegaan. Waar alleen maar raad bij te vinden was. Namelijk... Bij de ouden in Israël. Hij heeft niet gedaan. Wat later die zoon van Saul zou doen. Weet je, toen hij de oude uit de poorten verdreef. En luisterde naar de jongeren in Israël. Het is wel het verval en de ondergang van zijn rijk geworden. Wanneer de oude uit de poorten gaan verdwijnen. Samiel en David, die hadden een band uit God... En die band uit God, die gaf het, ook al kan nood te dragen. En we kunnen lezen dat hij zijn hart daar heeft uitgeschreven Wat hem overkomen is. Wat hij gezegd heeft daar: dat zal zijn vijandschap openlijk heeft betuigd. Zo is er in de vijandschap tegen God en zijn gemeente een aantal trappen. Ja? En die staan niet stil. Dat is deze waar. Snel, snel, snel, snel. Zo gaat dat naar de hel toe. Saul is op weg naar zijn eigen verlorenheid. Hij moet niet anders dan zich uitleven wat hij is. Een vijand van God. Maar hij heeft zijn masker nou volkomen afgeworpen. Dat is het eerste. Een geopenbaarde vijand. Er zijn... Geveinselijke vijanden... Bedekte vijanden... Vriendelijke vijanden... Maar hier is de trap... Van vijandschap tot grote hoogte gekomen... En met wie kan hij daar anders over spreken... Dan met die oude rechter... En met die oude ziener... Hoe lang hij over die toch gedaan heeft... Dat kunnen we weten... Want tussen Gibeas zou... En Rama is ongeveer een uur gaans lopend vanzelf. En in die nacht heeft hij één uur in het donker van zijn leven zijn toevlucht genomen tot zijn oude vriend. Gelukkig volk die er kan er in die weg vinden mag. Want een vriend wordt in de benauwdheid geboren. En een broeder heeft ten alle tijden lief. En als hij zijn ziel uitgegoten heeft, dan zien we iets zeer opmerkelijks gebeuren, zeg maar, de schrift. Want dan gaat de ziener, Samuel, samen met David naar Najot. En ik heb u de vorige keer al even gewezen, u kunt dat vinden in in Het eerste boek van Samuel in het tiende hoofdstuk. Dat dat een bijzondere plaats had daar in Najot. Want daar was een profetenschool. En op die profetenschool. En daar had Samuel de leiding. En naar die profetenschool. Is de man naar Gods gegaan. Ik zie ze gaan. De oude rechter En die jonge David. En daar zette hij een ogenblik later Op deze plaats. Want dat hebben ze toch immers wezen zeggen. Daar begon toch onze gedachte over. En men boodschapte zo. Zeggende, zie David, is die najot bij Rama. Die plaats die kende zo. Later zal u vanavond duidelijk maken. Is het kennen van de plaats. En weten wat er gaande is. Niet de keus. Van Saul's hart geweest. Twintig jaar terug. Toen hij gezalfd was. Toen was hij ook op die plaats. Want het was toch een Miami. Die Saul. En na die tijd. Toen was hij met zoveel dingen bezet. En met zoveel zaken vervuld. Dat hij dat gezelschap. ...nooit meer gezocht heeft. Hij is in zijn eigen leventje gegaan... ...en de Radar Oden... ...en het gebed van Gods kinderen... ...heeft deze man niet gezocht. Wat is het zal voor ons een teken van een godsdienstig mens... ...die alles schijnt te bezitten... ...behalve Gods... En een mens zonder God is het ongelukkigste schepsel. leert Hellebroek aan onze kinderen. David is de najot, daarbij de profeten. En wat deed men dan? Want dan moeten we wel even onderscheid maken wat het werk van Gods geest ons vanavond komt te leren. En hij zond. Toen zond Sal boden heen om David te halen. En die zagen een vergadering van profeten profeterende en Samuel staande over hun gezegd. Dus wat gebeurde daar in Ayod? Nou, je moet het onderscheid maken tussen de betekenis van de profeet. Zoals God ze op een bijzondere wijze riep tot zijn werk. ...en op een bijzondere wijze heenzond naar Israël. De profeten die de verborgenheden vanuit Gods raad werden verklaard... ...die in het verleden inblikten, die het heden preekten... ...en die de toekomst aan Israël verkondigen. De las des Eri, blaas de te Sion... ...dat waren bijzondere profeten die in de dienst van de nationale openbaringsvorm van het verbond door de heren gebruikt werden tot een bijzondere dienst. En die profeten, die moet u ook weer onderscheiden van de profeten die na de nieuwtestamentische dag ook een tijd in Gods kerk hebben gediend, namelijk mensen met bijzondere geestes en natuurlijke gaven om de gemeente Gods te bouwen. Daarvan zijn deze profetenscholen onderscheiden. Daar, op die profetenscholen, werden ze gevormd om Israël onderwijs te geven. Op die plaatsen moeten we drie dingen onderscheiden: wat voor plaats hadden profeten school in Israël? Wat waren de mensen die op die scholen gingen, hier profeten genoemd? Wat betekende dat, dat ze profeteerden waar ze mee bezig waren? En wat betekende dat Samuel daarover was geplaatst? Want we leren immers, als dan die eerste boden komen, kom ik zo op terug, wat voor tafereel dat ze daar gezien hebben... Nou, op zichzelf is dat begrijpelijk. Ik heb u gewezen, we leven in de tijd van de nationale openbaringsvormen van het verbond. En de Heer onderwees op een bijzondere wijze, a, door de zieners profeten, maar ook door groepen mensen die werden gevormd om Israël te leren. Die waren bezig met het onderzoeken van het woord, die waren bezig met de liederen die met dat woord in verband stonden. Denk maar aan Asaf, Nathan, die profeten dichters genoemd werden. Daar werd men geoefend op de luid en op de snarenspal. En op deze wijze hadden ze een vormend doel. Namelijk om het volk voor te leven in de verborgenheden van het woord als een zuurdeesend te zijn in het volksleven. En niet voor niets hebben we later, om het u duidelijk te maken, in Genève bij Calvin zoiets gekend. En terecht noemde men dit, de kweekhoven des heren. En in de vaderlandse geschiedenis zouden bewijzen te vinden zijn hoe de heren bijvoorbeeld de hogescholen... De theologie liet studeren, denk maar aan Gomares enzovoorts, die een bepaalde doel en taak hadden in het godsdienstige en het staatkundige leven. Zo hadden die profeten daar, de profeten scholen, hun onderwijs, een vormend doel om Israël zijn wetten te leren. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, Hij deed Israël op zijn woorden letten. En op bijzondere wijze werden daar de levieten voor gebruikt, speciaal afgezonderd voor de dienst des heren. Daar sprak men over de belangen van koninkrijk, over de wetten des heren, over de Messiaanse verwachtingen, er werd gehandeld over de rijke verborgenheden van de ceremoniële wetgeving en de ceremoniële eredienst en dat werd alles zo aan het volk uitgelegd. Denk maar aan David die in psalm 27 het uitzingt als het gaat over de inzettingen des heren opdat ik de liefelijkheden des Heren onderzoeken in zijn tempel. Van grote waarde was dit in het volksleven van Israël. Wanneer dat David daar zit, wanneer Samuel daar onderwijs geeft, dan gaat het dus over de verborgenheden van het woord. ...en het koninkrijk gods en daar waren die profeten zonen in bezig. U denkt ook maar aan de tijd van Elia, aan de tijd van Elisa... ...toen in Jericho en Bethel onder andere de profetenscholen waren. Nu zou ik daar natuurlijk verschillende gedachten naar kunnen opbouwen, de waarde daarvan... En ons volksleven, maar laat ik dat nou even laten liggen. Dan weet u wat David daar gaat doen. Want die man die heeft onderwijs nodig in de strijd van zijn leven. Die heeft niet alleen een hart nodig dat hem begrijpt en een schouder waar tegen hij leunen kan, hoewel dat grote zaken zijn in Koninkrijk. Maar die man die moet onderwijs hebben. In de verborgen leidingen die God met hem kon te houden. En dat geeft de wereld hem niet. Nee, dat geeft de godsdienst hem ook niet. Daarom zoekt hij de plaats waar Gods geest woont. En Gods geest getuigenis geeft. Want de bijzondere leiding... Hier door de geest Gods wordt ons duidelijk gemaakt. Daar wil de Heere wonen, daar is mijn rust, dezelfde heb ik begeerd. Het zal dan ook erover gaan, jong en oud, niet dat we samenkomsten hebben. En niet dat mensen met Gods woord bezig zijn. En mensen die het woord uitleggen, want daarom breekt er vandaag en de dag niet aan. Maar is het getuigenis van Gods geest er? Worden Gods kinderen getroost, onderwezen, worden ze gevoed, worden ze geleid, worden de levensvragen en raadsels opgelost, worden de zaken van het hart verklaard, is het waar dat ze in de inzettingen des heren een vermaak hebben gevonden... Eén ding heb ik van de here begeerd en dat zal ik zoeken, want alles kan er zijn. Maar als de bediening van Gods geest er niet is, dan is het dood, mensen. En of dat nou mooi dood is of lelijk dood is, dood is dood. David, die heeft oren naar zijn hoofd van de hemel. Die heeft ogen van God gekregen. Die heeft hart gevoel voor de dingen van koninkrijk en zijn geest is uitgaande zal met oprechten onderling vereend in hun vergadering dat volk zoekt leven en leven zoekt leven dat volk zoekt voedsel en de honger begeert dit onderwijs Zeg gij tot mijn ziel ik ben uw heil weet je waarom David naar Rama gaat en Naiots het gaat om de levensvragen waar hij niet uit kan komen. Want ik geloof ook vandaag aan de dag nog dat er een erfdeel is die met zijn levensvragen er niet uit kan komen. En die het dan wel eens als een wonder mogen ervaren. Dat wat in de binnenkamer geschiet dat er van de daken gepreekt wordt. Daarom is David in na En dan even, ja dan hebben we David gevolgd. En als ze daar bezig zijn. Dan is er een boodschap gekomen. En dat leert ons het onderwijs. En mijn boodschap de sal. Zeggende zie David. Is de najot in rama Wie die boodschap gebracht heeft. daar wordt geen naam genoemd. Ook niet van welke stam dat die is. Maar ik zeg wel tegen u. Dat deze man vast niet gezongen heeft. Ik ben een vriend en dan ben ik ben een gezel. Van alle die uw naam ontmoedig vrezen. En leven naar uw goddelijk bevel. Dat weet ik wel. Want hij zoekt. Want hij zoekt de vijanden van God... en hij zoekt de vijanden van zijn volk... en daar is hij mee verenigd... en als dat de keus van ons leven is... dan nemen we afscheid van God... en het werk van vrije genade... dan weet je de tijd waarin dat we leven mensen... nu de geesten al bruter en bruter zich gaan openbaren... en het onderscheid gaat doorbreken... ook in onze gemeenten... want hij wil die oude waarheid niet meer... dan moet anders gepreekt worden... de mens die moet aan het werk gezet worden... Je moet de mens toch werkzaam maken en noem dat maar op. En dat Gods woord mij leert, het is God die in u werkt. Beiden het willen en werken naar het zijn welbehagen, dat past niet meer in het patroon van de willende mens, de bestudeerde mens, die het met zijn verstand allemaal rond kan krijgen, die veel weet, maar één ding nooit geleerd heeft. Wat een zondaar is geworden onder God. Die nooit de geestelijkheid van de wet heeft onderschreven. Die nooit onder God gekropen heeft in de beleiden verloren, verloren, verloren. Daarom ken ik die man die Saul een boodschap gaat geven. Nee, nee, nee, dat is geen vriend en een metgezel van allen die u naam ontmoedigvreden. Zeg, Saul moet je luisteren. Weet je waar David naartoe gevlucht is? Mag ik dat nou een beetje ironisch zeggen, maar ik heb geen onheiligheid in mijn hart. Die zit bij dat vrome groepje daar, joh. En na, joh. Bij, bij die oude ziener, weet je wel. Bij Samuel. Ja, die, die kent zo wel die Ziener, Natuurlijk. Dat is toch diezelfde zin, Die hem zo dikwijls gewaarschuwd, hè. Die hem tegemoet gekomen is toen hij naar iedereen wilde luisteren. Behalve naar de Heer, hè. U kent toch de geschiedenis van Amalek. En gezegd heeft u koninkrijk is van u losgescheurd. Ja. Hij kent die Samuel. Zo die man die tegen hem gezegd heeft dat God hem afgekeurd heeft. Die Samuel. Ja, zo die. En is David er ook? Ja, samen. Jongen. Ja, het is waar. Die man heeft me in zijn boodschap gebracht dat ik door God afgekeurd werd. Maar weet je mensen, wat zou niet heeft gekund, dat deed die man nooit kunnen eigenen. Nee. nee, daar heeft hij nooit zijn naam onder gezet. En dat is een volk ophangende, en dat zeg ik met grote nadruk die dat eens van de hemel gehoord heeft, he, van God afgekeurd. En die hebben daar niks, geen moeite mee gehad, om dat geestelijk en bevindelijk te eigenen en te aanvaarden, want er is een volk op aarde, dat zijn afgekeurde mensen hoor, gelooft u dat mij? En dan mag toch we nog wel preken zeker, in Kootwijkbroek. Maar daar, daar kan die zo niet voor vallen, zie je. En die man die boodschap komt brengen ook. Zeg, weet je wat die David is? Die zit daar bij Samuel, joh. En die zitten daar in Najot. Wat doen ze daar? Die zitten daar psalmen te zingen. En die zitten met elkaar het woord te overdenken. En die mensen die hebben het daar heel goed, want de geest gods is daar. Oh. En wat doet dan die zo? Luistert u mij? En mijn boodschap is zo, zeggende: Zie, David is de najot. bij Rama, een uurtje lopen, niet zo ver hoor van, van, van Gibbia, zo ja, vandaan. De vijandschap en de kerkgodjes en zo, is heel dicht bij elkaar, heel dicht, een uurtje van elkaar. Vandaan. En toen zond Saul bode heen om David te halen. Zo, dan gaan we hem daar halen. Boden, wanneer we het grondwoord daar nalezen, wil dat zeggen krijgslieden. Ergens een bode van zijn, dan moet je een opdrachtgever hebben. En die opdracht die zal geeft aan zijn boden dat zijn een deel van zijn krijgsgeer, zijn elite troepen, trouw blijven. Die hij het vertrouwen geven kan en die de opdracht die hij geeft zeker zal uitvoeren. Ja, ja, de duivel die heeft heel veel trouwen van zallen, achter mannie gering. En die zie ik dan bij Sal komen, een van die officieren. En uh, even dat gesprekje. Uh, kom eens eventjes, ik heb een berichtje gehoord. Ik weet waar David is, die zit er in Jot. En die gaan we halen. Ja, roept een groepje bij elkaar. Je gaat hem halen. Ja, maar de andere keer heb je toch gezegd, Sal. Uh, toen we hem thuis moesten halen bij zijn vrouw Michal. Dat we hem doden moesten. Leven of dood. Oh, nou niet. Nee. Je moet ook een beetje voorzichtig zijn. Want daar uh, bij, uh, bij die Samuel en met die profetenzonen En dat is toch een apart volkje. Niet waar? Dan moet je een beetje toch uh, voorzichtig mee omgaan. Je gaat dan daar vandaan halen. En als je daar vandaan haalt dan is je toch wel een kinder. Maar niet daar in de gezelschap der Vromen, Dan niet. Nee. Oh. Beetje je opdracht? Prachtig. Wapengekletterd. Aangekleed, een marsbevel, en dan gaan ze, marcherend. Waar naartoe? Wel, waar het volk vergaderd is. Even meeneem. Ik heb u vanavond gezegd: Saul heeft zijn masker afgeworpen, hij heeft gegrepen naar een kind van God. Ja? Als hij naar zijn Na troep stuurt, Gaat hij nog verder? Gaat hij nog verder? Want de vijandschap staat nooit stil. Nou gaat hij zo ver dat hij zelfs daar waar God en zijn gemeente samenkomen zijn vijandschap zal botvieren. Nou, daar is de geschiedenis van God's woord, te overvloedig van om daar verschillende voorbeelden u van te geven. Ook ook in de nieuwtestamentische kerk en haar openbaring. Mensen. Dat deden ze tijdens de omwandeling van Jezus zelf. Toen de grote profeet stond te preken. Toen kwam er ook zo'n groepje zomaar plotseling binnen. Terwijl hij stond te praten. En ze zeiden tegen hem. Zeg jij Jezus. Wie heeft jouw macht gegeven om die dingen te doen. Wie heeft je daartoe gezalfd? En deden ze dat ook niet met Bunyan. Terwijl hij stond te preken. Dat ze te midden van die gemeente binnenkwamen. En nu hebben ze de samenkomsten van de hugenoten verstoord. En over het nazaat... Van Oranje dat gedaan. Die met de potentaal der potentaten. dat eeuwige verbond sloeg. aanging en. en ervoor waakte dat de oude gereformeerde leer. zou gehandhaafd blijven. En wat deed onze koning Willem I. toen hij de samenkomsten. van Gods kinderen uit elkaar liet slaan. door soldaten. en Gods vromen gevangen nam. Er is niks nieuws onder de zon. En dan komen ze, die groep soldaten. En ze weten waar het is. En ze komen daar bij Najot. En ze komen bij die profetenschool. En ze smijten die deur open. En ze komen daar met wapengekletter in die gemeenschap binnen. Moet je overdenken hoe brutaal dat de hel is. En je moet niet zo gering denken, volk van God, over wat God kan toelaten. Maar aan de andere kant niet vergeten hoe God op een bijzondere wijze zijn David en zijn gemeente beschermen zal. Uh, als ik dat nu zo tegen u zeggen mag, dan gaat die deur vliegt open. En dan komt dat groepje soldaten binnen vliegen. En hé, uh, hey, hoor daar zijn ze al zingen En een andere, die zijn erna met Gods woord bezig. En wat leert mij nu het woord van God? Luistert u mij. En ze zagen, ja, ze zagen een vergadering van profeten, die profeterende, die waren bezig met de dingen van het koninkrijk gods. En ze zagen daar Samuel staan, die aan dat grote gezelschap, leiding en onderwijs aan het geven was. En toen ze daar binnenkwamen, gebeurt er iets, want de Heere, die grijpt in. En hoe grijpt God in? O, oh, dat is die vrijmacht van God. Doet hij nou als precies inderdaad met de profeet, weet je wel. Toen die vijftig uh, werden gestuurd door de koning. En zeggen, gij man gods. En de Heer liet zeggen, als ik een man gods ben. Dan zou ik het weten. dan nou zo in alle vijftig, zo de zaligheid Kan God ook doen. Maar nu doet de heer het Anders. En u laat de Heere de almacht van zijn goddelijke geest in dit gezelschap tot openbaring komen. En daar staat en de geest Gods was over Sauls bodem en die profeteerden ook. Nu moeten we dat onderscheiden. Vanzelfsprekend bedoelt het niet de geest der ontdekking en de geest der overtuiging. ...die zaligmakend... ...in het hart van Gods kinderen arbeidt... ...het is ook niet de geest der heiligmaking... ...het is ook niet die geest in de harten van Gods kinderen... ...overtuigend en overbuigend... ...aan de zijde van God komt te plaatsen... ...wat hier gebeurt... ...is niet het zaligmakende werk van de heilige geest... ...wat hier wel gebeurt... ...is het de bijzondere werking van de geest gods... ...in zijn beteugelende kracht... ...in zijn overredend vermogen. Daar staan die soldaten en de geest gods... ...die de kracht van die godsopenbaring daar gevoelen. En ze worden door de waarheid overreid. Hier gebeurt wat. En God werkt in in de conscientie... Veranderende, dat is nog niet vernieuwende. En dat geeft zoveel kracht in het geweten. En zoveel kracht dat die mensen hun opdracht vergeten. Hun vijandschap afleggen. En een ogenblik later zitten ze daartussen die profeten bij David en bij Samuel. En ze luisteren. En daar staat van. En ze profeteerden ook. Dat we ze dus zeggen dat ze, en instemmend met de boodschap die ze daar beluisteren, meeluisteren. En zoals in die tijd gebruikelijk was het onderwijs van het woordje echo, spreken en antwoord geven. Denk maar hoe de Heer Jezus onderwees als twaalfjarige jongen, vragende en onderwijzende en antwoordende. En er zitten tot verbazing, zit die groep soldaten... Daar in dat gezelschap mee te doen. En mee te praten. Je zou er bijna een jaloers op geweest zijn. Wat ik daarmee zeggen wil. Dat, dat zal straks wel blijken hoe David het doorheen trekt. Maar hoe ver kan het gaan. In het gezelschap daar vromen komen. Overtuigd worden. Meepraten. Meedoen. En niet. Het zaligmakende werk bezitten. Hoe ver kan dat gaan? Laten we maar veel vragen om die geest der ontdekking. En die geest der ontloting. Wat ik daar wel onderscheid. Dat mag ik wel tegen u zeggen. Daar zitten geen verbroken mensen hoor. Daar zitten geen schuldige mensen. Ik hoor in de schrift ze niet benoemen van. En die mensen kwamen tot zichzelf, zoals die verloren zoon. En die mensen die beleden het, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik hoor niet dat die mensen daar zeiden, heer, nu worden we ontdekt aan de bitterheid van mijn vijandschap en mijn opstand tegen u. Nee, dat staat er niet. De kenmerken van het zaligmakende, ontdekkende werk van de Geest Gods in de harten van zijn verkorenen wordt hier ten alle tijde gemist. Ja, ja, daar liggen lessen vanavond. Hier is het beteugelende werk en daar gaat het dan om. Omdat de Heer zijn David beschermt. En dat doet hij met het wapen van zijn woord. Dat doet u met het wapen van zijn heilige geest. Letterlijk van David afblijven. Dat is mijn keurling. En dat doet God op zijn wijze. En dat kan de Heer doen. Door de vijandschap. Door zijn woord ten Ede te slaan. Dat kan. En als dat daar gebeurt. Dan schijnt toch. Dat er mensen zijn die hebben dat gezien. En die weten. joh dat niet de opdracht van Saul. Die opdracht was immers de boel uit elkaar slaan. En die David pakken. Ik lees. Toen men het Saul boodschapte. Men is met die boodschap bij hem gekomen. En ze hebben gezegd tegen de Luister joh. Je weet wat Samuel was. Hè? Daar was het bij Samuel. En toen heb je die groepjes soldaten gestuurd. en daar had je nogal een beetje vertrouwen in. En je dacht dat die aan je kant zouden staan, maar. Eh, daar is toch wel heel wat bijzonders gebeurd, hè? Die soldaten van jou die hebben de wapens afgelegd. en die zitten daartussen vol. Ziet hij niet daar mee te zingen en te praten? Hm? Nou, zo. ga nou maar eens even tot jezelf inkeren. En kijk nu eens op de wijze waarop God op een bijzondere wijze in de laatste tijden al jouw aanslagen verhinderd heeft. Ben je nou zo blind dat je nou ziet dat hier een godswerk gaande is? Zie je nou niet hoe de Heer zijn keurlingen beschermt? Heb je nou nog niet in de gaten dat je met een vreemd werk bezig bent? Nee, maar dan zou je toch denken dat de mens toch een ogenblik tot zichzelf komt en zegt, Jo, ik ben wel verkeerd bezig. Maar, maar dat doet zo niet. Kijk, er staat dit. Moet je eens even luisteren, dan zal ik het u lezen. Toen voer zo voort. Ja? Zo zond hij andere boden. En die profeteerden ook. En toen voer zo voort. Nu staat er een Hebreeuws woordje. Voortgaan. Doorgaan voortvaren, hij voert voort. Hij is door niets te temmen, door niets af te remmen. Je kan in het leven van een mens wel eens hebben dat je zegt, joh, ben je nou stekenblind voor de leidingen Gods? Zie je nou niet hoe God op een bijzonder over zijn kinderen werkt? Scheid er toch uit om te vechten tegen God en zijn gemeente? Want hij gaat jou verliezen, dat zie je nou toch? Maar dan zie je aan de andere kant de bittere haat en de bittere vijandschap, want het is een wezen op dat levende kind aangelegd. Dat is dan te doen. En hij voer voort. Nou, die geschiedenis, die laat ze duidelijk vertolken. Een ander officier, een andere groepje komt... Opnieuw weer daar in de residentie van Sol, in Gibea. Mensen moesten luisteren. Ik heb mijn eerste groep gezonden, die hebben de opdracht niet verstaan. Die hebben heel de zaak in de steek gelaten. Huh, jullie gaan het uitvoeren. Halen die man. Halen? En ik zie ze afmarcheren. En ik zie daar de herhaling. Deuren die opengegooid worden, soldaten die daar binnenkomen. En onmiddellijk het werk van Gods geest tot hier toe. En dan, gebogen onder de waarheid, laat ook die tweede groep hun opdracht los. En als dan even later weer een boodschapper bij zou komt en zegt, zou die tweede groep, heeft je ook in de steeg gelaten. Ja, die zit er ook daar in Najot. En die zitten daar ook tussen al die profetenzonen. En die zitten daar bij David en die zitten daar bij Samuel te profeteren, Nou zegt hij nou, dan nog een derde groep er naartoe. De beste en de meest bekwaamste en nog sterkere vijanden. En dan ga je er weer naartoe. En dan gaat die derde groep. En ik zie ze ook binnenkomen. En ik zie datzelfde gebeuren. En opnieuw gaat die deur open. En dan is er een derde groep naar binnen. Nee, zij zullen ze het wel opknappen. Wat die anderen niet gedaan hebben. Moet je niet zo gering denken. He? Over de machten van de duisternis. En over de vijanden van God in zijn gemeente. En daar hemt de heren ook dat af. O, oh, het bijzondere werk... Van Gods geest. In de bewaring van de zijne. En overreed van de waarheid. Hun vijandschappen nogmelijk ontnomen. Zit ook die derde groep daar mee te zingen en te praten. Zo kinderlijk eenvoudig. leert mij het woord van God. Hoe ver een mens gaat en hoe ver God gaat. En als ze allemaal zo naar de hel kunnen sturen. En dan komt er een derde boodschap. Zou. Ook die derde groep heeft je opdracht niet vervuld. Niet. Nee, die zitten daar ook mee te doen. jongen. En wat doet Saul nu? Bitterder en vijandiger dan tevoren. Zijn koninklijke mantel aan. Zijn wapenrusting aangegord. Als dan niemand hem helpt, dan ga ik het zelf al doen. Niet? Want je gaat toch door. En David. En samen hoe, hoe zouden die dat ervaren hebben? Als ze daar drie keer achter elkaar die deuren van die profetenschool open zien gaan. En daar zo'n groep soldaten zien binnenkomen. Moet je toch niet schering over denken? Die daar zomaar je, je kerk binnen marcheren. Ja, misschien dat toen 1818 ontstaan is, weet ik niet. Ze hadden mij omringd als de bijen. En zijn als door het vuur vergaan. Toen heeft de Heere waargemaakt. Hoe vreselijk groeit de God. Dat saamgezworen rot. degenen die me drukken. En zij maken niet alleen mijn opstand algemeen. Om mij mijn kroon te ontdrukken. Waar het in wezen over ging. Wel de aanslagen van de hel. Tegen het vrouwenzaad. En de draak vergrimde. Tegen de vrouw die het jongste gebaren zou. Hoort u? Daar ben ik mee begonnen. Dat heeft David daar ervaren. Wat Johannes eeuwen later zou zien. Hoe de hel zijn aanslagen zou doen op die zwangere vrouw. Want de Messias die moest uit de lendenen van David geboren worden. Davids zoon en Davids heren. Zal komen. Daar heeft de vijand bogen schild. en vurige pijlen nog verspild. En dan laten we die mensen even zitten. En dan gaan we denken wat zal nu verder beoogt. Doch laat ons vooraf met elkaar zingen. 56, het zesde vers. Ik bedoel, hoe heeft David dat ervaren? Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gericht mijn voet, dat hij zich nimmer meer stoot. zijt voor mij, je schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Zes van 56 is onze tussenzel. Lessen liggen in dit stukje geschiedenis. Het werk van Gods geest is een beteugelend vermogen. Tegen de opdringende machten en de opdringende krachten... die zich stellen tegen God en zijn Gezalverde... staat de levende verkondiging van het evangelie. De kracht van het woord tegen alle machten en krachten... Die zich opmaken tegen de ware gemeente Gods. En de kracht van dit woord ligt in de handen God. Hij kan beteugelen. Hij kan je grootste vijand, zegt ons woord, geveinsdelijk aan je doen onderwerpen. Dat doet God als woord. Ik moet naar mijn schrift toe van vanavond, anders kom ik buiten mijn gedachten om. Maar mensen, er is maar één antwoord. Tegen de opdringende machten en krachten van onze tijd. Dat is daar waar de levende verkondiging van het Evangelie. onder de dauw van zijn eeuwige geest nog een zuur mes tegen de opdringende machten en krachten. De godsdienst van onze tijd, mensen. die heeft geen kracht in zichzelf, die huppelt mee in het koor van het Remonstrantis. Die lopen mee met Pelagius, waarin de mens nog iets overhoudt dat waarde heeft voor de eeuwigheid. Maar het waarachtige leven uit God, het is God die in ons werkt, bij het willen en werken naar zijn welbehagen, is de enige kracht tegen de opdringende machten en krachten van onze tijd, dat is de levende bediening van het evangelie. Echt, daar waar Gods geest is en waar Gods geest woont. Zal, ja. Zal, hoor die boodschap. En hij laat zich niet overtuigen. Er zijn onderscheiden gedachten. De een die zegt, hij is alleen gegaan. Zou kunnen. Niet naar het gebruik van die tijd. Dan zou dat uurtje dat was van Ribia naar Nayot alleen gelopen hebben. Ook niet. Hij zal best wel bij hem gehad hebben. Maar de bedoeling is om te wijzen naar de persoon van die koning Israël. We lezen. Daarna ging hij ook zelf. Als anderen het niet kunnen. Dan zal hij het doen. En ik ben niet in staat om weer te geven van welke woede dat er wel geleefd moet hebben in het hart van deze zoon van Benjamin. O, wat voor een woede heeft er in dat hart. Hij zal daar binnen gaan en hij zal die school uit kander jagen. En wat zijn doel is, is nu duidelijk. Niet alleen David, ook Samuel. Want hij grijpt niet alleen naar de man Gods hart, maar hij grijpt ook naar de ziener. Want straks zal hij vragen bij Socho bij de waterput: Waar is Samuel en waar is David? Hoe ver gaat de vijandschap? Tast mijn profeten niet aan? Tast mijn gezelfden niet aan? Maar daar geeft Saul in zijn bittere woede niets om. Hij is onderweg en tussen Gibeon en Nayot, daar ligt een waterfontein. Zo staat er. En hij kwam bij de grote waterput die te zegu was. Nou, dan kan ieder denken. Denk maar aan de Samaritaanse die naar de Jakobsbron ging. In het volksleven van Israël kende men die levende fonteinen. En wat gebeurde men dan? Wel, daar kwam het volk samen. Denk ook maar aan het, het schapendrenken van Laban en zo. Denk aan de putten die gegraven werden door Isaac. Daar kwam men bij elkaar, haalde water en vaten en gebruikte die hem voor de huishouding en waar water dienstbaar voor was. Nou, daarbij zo komt deze man aan en er is natuurlijk een hele groep volk bij elkaar, zoals dat daar gebruikelijk is bij de bronnen. En ik heb u gezegd, hij wordt al bruter in zijn vijandschap. Ik zie me naar die bron lopen. Ik zie me die mensen aanspreken die daar met hun waterkruiken staan of aan het verzet... Waar is Samuel? Waar is David? Die ogen hebben misschien meer gezegd dan zijn mond. En die mensen daar bij die waterput hebben gezegd. Vlakbij. Hij is nog altijd in naioed. En dan zie ik hem die waterput verlaten. En dan grijpt God in. En nu zie ik weer een ontzaglijke les vanavond. Want die soldaten die werden onder de middellijke bediening van het woord in hun vijandschap gerend. Die werden onder de middellijke openbaring een tijdelijk halt toegeroepen. Maar zal die wordt onmiddellijk door God aangesproken. Dat wijst dus dat de Heilige Geest een middellijke. Of een onmiddellijke bediening openbaart. Dat kan ook. En dan ga ik weten te ver van mijn gedachten af. In het leven van Gods kinderen. Als een bewijs. De Heer die kan zijn kinderen vertroosten in de weg van de inzettingen. Dat is de middellijke bediening. Maar de Heer die kan je ook op je werk dadelijk aanspreken. Die kan je in je stal onmiddellijk aanspreken. Die kan je onderweg... Onmiddellijk aanspreken. Wel hier wordt bij het verlaten van de waterput de koning zou onmiddellijk aangesproken. Want het is diezelfde geest er niet een geest, maar diezelfde geest die dus overredend het woord gebruikt. En de kracht van dat woord in de conscientie legt, zodat hij niet verder kan. En dan zien we iets heel opmerkelijks gebeuren. Wat doet die bediening van Gods geest? Wel, dan lezen we, en die was ook op hem, en hij al voortgaande profiteerde totdat hij te Najot en Rama kwam. Onderweg van de waterput tot Najot is daar een sprekende man, een zingend mens. Die vanwege de toen geopenbaarde waarheid met het woord bezig is. Ja, niet zoals Gods kinderen dat kennen. Die hebben ook hun gesprekjes met de Nemo. En die gaan ook door leven van God verborgen omgangen vinden. De zielen waar zijn vrezen wordt. En die zijn hart uitstort. En net als een hanna bij de waterbron. Maar dat zie je niet zo. Maar het is wel een tafereel. Of hij alleen geweest? Maar die mensen onderweg, die hebben die koning horen praten. Hij dus ook wat zeg? Dan gaat die zo horen? Die vloekt niet en die last het niet en die schalt niet. Die heeft het over God en over goddelijke zaken. Hoor je dat? Zeg, Saul is bezig met de dingen van koninkrijk. Je zou er bijna verwachting van hebben. En als hij dan binnenkomt. Dan komt hij niet zoals die ruwe soldaten binnenhuppelen. Want God heeft hem daarvoor al een hal toegeroepen. Maar hij is nog wel in een zijn volle wapenrusting. Wat moet dat wel geweest zijn in al die mensenlevens daar? Die profetenzonen, die groepen soldaten, Samuel en David. En daar staat in één keer die grote cel. Die ver boven alles uitsteekt. Dat weet je wel. Zo'n grote man. In zijn volle wapenrusting in de ingang van de deur. Moet je overdenken zeg. Als je hem zo tegen het lijf loopt. Dan zou je toch onder tafel kruipen van angst. En nu gebeurt er wat wonderlijks. Want dan zien ze. Hoe hij zijn wapenrusting aflegt. Hij zijn opperkleed aflegt. Want hij zegt hij is naakt. En die is naakt gelopen, hij is zijn koninklijk kleed afgelegd en hij vernedert zich. En die komt plat op de grond te liggen, staat er dus alles in verband en dat houdt die dag en nacht vol. En daar ligt die man. Verslagen, zou je zo denken. Nee, niet verneerd, niet verneerd. Ik lees er alleen dit van. Toen ging hij derwaarts naar Najot en Rama. En diezelfde geest gods was op hem. En hij al voortgaande profeteerde totdat hij te Najot en Rama kwam. En hij toog zelf ook zijn klederen uit. En profeteerde zelfs ook voor het aangezicht van Samuel. En hij viel bloot neder. Diezelfde ganse dag en nacht. Moet je even denken. Zie die grote zou plat op de grond liggen. Ja. Een ontwapend mens. Die ligt daar en het profeteert ook mee. Als ze daar zongen, dan zong die mee. En als het over God in zijn woord ging, dan praat die ook mee. Maar een veranderd mens is nog geen vernieuwd mens. Het is het bijzondere werk van de geest die hem arresteert. En er staat daarom, zegt men, Saul is ook onder de profeten. Hij was er ook bij, maar die was er niet van. Hoor je? Hij was er wel bij, maar die was er niet van. En David, geëinderen ja die keek er dwars doorheen natuurlijk. Die zag best het onderwijzende of het ontdekkende werk van Gods geest... Want David die vlucht staat. Als je dat afreeltje gezien heeft. Staat er niet dat David tot laatst gebleven is. Hij heeft alleen maar gezien hoe God hem op bijzondere wijze bewaart. Dat de vijand heel ver komen kan. Vergis je niet. Zool in zijn volle wapenrusting in de gezelschappen der vromen. Nou, nou, nou, nou. Soul in zijn volle wapenrusting in de deur van je woning. Zou in zijn volle wapenrusting aan de tafel in huis. Zo kan het zijn. Ja. Hij was onder de profeten. Maar dat ware vernederende en vertederende werk van Gods geest. Naakt en onkleed, dat wil zeggen van als een luister rond aan. Maar de kerk die komt verder. Die komt werkelijk als een naakte zong daar onder God. Dat zijn mensenkinderen die door het woord niet alleen aangesproken zijn, maar door het woord doorgrond en in het diepste van het bestaan. Dat zijn mensenkinderen die geestelijk hebben geleerd, al naam geveel zeep, al wies ge nu met zalpeter. Dat zijn mensenkinderen die het geestelijk en bevindelijk weten. Ga maar dieper, mensenkind, ga maar dieper. En je zult meer gruwelen vinden. De slotles ga eindigen niet zo moeilijk. De aanslagen op het nieuwe leven zijn veel. De vijanden zijn machtig en boos. Maar de Heer is sterker dan gewerkt. Zoals hij zijn David heeft bewaard en behoed. Zo zal hij al de Zijne bewaren tot de dag van zijn komst. Ik denk, Ik denk dat het... Bang zal worden op de aarde. Ik denk dat de boosheid tegen God en zijn gemeente nog verder zal doordringen. Ik herinner op dat moment het ogenblikje dat ik in Badenoord zat. Bij sterrenbed van de oude Pietengast. Met vele geoefende van God geleerde kinderen God. In dat gezelschap. En dat hij over de strijd van de kerk sprak en ik zie hem nog zijn vinger naar me wijzen, was nog jong. Toen dus, zei mijn jongen, als jij die waarheid vast mag blijven houden, dan zal jij een eenzaam leven krijgen. En ik heb het in moeten leven gemeten. Mijn broederen ben ik vreemd en van alle conteerd en onbemind kinderen van mijn moeder. Maar tot op de huidige dag houden we die waarheid vast. We moeten het verspelen. We moeten onder God terechtkomen. We moeten haalwaardig worden in de hel voor ons opengaat. Of we achter de verlorenheid het leven en Christus leren kennen. En volk van God, hou maar een beetje moed. De strijd kan hoog zijn, maar het is niet een verlies. Er is maar één zaak en die zal blijven. Even bloeit de glorie kroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Dien is God. We hebben een stukje uit het leven van David. De man naar Gods hart overdacht. Van de listen en de aanvallen, de brute openbaring... van degenen die hem haten. Voorwaar u, Johannes, zag het. De draak vergrimde tegen de vrouw die het jongske zou baren. Maar u hebt bewaard. Tot op de huidige dag, dat zult u uw kerk doen... Door alle wereld gericht en in strijd heen... Zodat u het uwe bewaren... Daar heeft de boog en schild... En vurige pijlen op verspeld. Dat u ons gedenken... Naar de kracht van uw goddelijke genade... Laat het troost uitgeput zijn uit het onderwijs... Wetende dat uw woord waar is... Niemand zal ze rukken uit mijn handen... Nog uit de hand mijn vaders. Ledons en bekerons zal over de wegen leiden... Geef ons rust in u de Heer en vervul ons met uw genade om Jezus wel. Amen. Wij zingen onze slotzaal. Psalm 102 met 11e vers. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven is er als leed en ongeval in zijn gunst beschouwen zal. En gevangenen in hun zuchten horen als ze tot hem vluchten. Om hen uit de vrede kaken van de dood eens los te maken. 11 van 102 is onze slotzaal.